in de eerste trein naar Zandvoort Oh, dit doe ik nooit weer Voor mij geen volgende keer Ik blijf voortaan thuis Lekker zitten bij de radio En de eerste trein naar Zandvoort Die krijg je van mij cadeau Oh, do. En de eerste trein naar Zandvoort Wel leuk, leuk om van deze van even terug te horen, hè? Die ja, yodododo. en het heeft allemaal te maken met het uh, programma van vandaag.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 En uh, ja, dus heb ik afwachten wat er aan de hand is. Maar we staan 1-0 achter in ieder geval. We met een redelijk uh, geblesseerd uh, aantal geblesseerden en invallers. Maar dat mag pret niet drukken. We spelen lekker en het ging goed. Maar ja, die ene toeschouwer die is na de goal...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 uitstekende financiële positie... van de gemeente Haarlem. Ja, ja, ja. Dat, dat ze kunnen zeggen van... nou ja, wij trekken onze buidel. Wij lenen jullie even 50 miljoen. Ja, ja. Nou ja, jij als Haarman... hebt daar natuurlijk aan bijgedragen. Al veel jaren lang. Ja, dat ja, vrees van wel. Jouw belastinggeld is erin gaan zitten. Ja. En, en stel dat dat doorgaat. Heeft Zandvoort... daar profijt van? Uh, ja, heeft Zandvoort daar profijt van... Uh, Zandvoort heeft sowieso profijt van elke investering... in het railvervoer in en om Kennemerland. Oh, ja. hoezo? Eh, eh, kijk, eh, laten we heel reëel zijn. Eh, zonder het spoor was Zandvoort een heel obscuur vissersdorpje gebleven. Ja. Eh, want zo is het ooit ontstaan. Eh, en dat... Eh, de NS heeft ook wel eens gezegd van... kijk, eh, de spoorlijn van Haarlem naar Zandvoort is...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 Dus dat gaan we naar deze plaat doen. Weer terug naar Sportpark Dijntjesveld. Waar Piet Pijper de wedstrijd voor ons vanmiddag in de gaten houdt. Uiteraard ook heel veel treinmuziek. De Morning Train hier is China Eastern. Met uh, Wim. De trein en tram uh, die spelen vandaag een uh, belangrijke rol bij Stamford op zaterdag. En vandaar ook deze sigel van Sine Eastern en The Morning Train. We gaan weer naar het voetbal zoals we uh, elke zaterdag uh, eigenlijk doen. Piet, we spelen vandaag thuis. En de wedstrijd heeft even stilgelegen van, uh, vanwege uh, dus een uh, toeschouwer die onwel werd. Als eerste is daar al wat over bekend. Nou, ik zie hier de, de zieke auto is gearriveerd. Ik zie ook een AID-apparaat staan. Dus.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 een hmm. en komt voor de voeten van de linksbuiten en die schieten me toch wel onhoudbaar het is een hele rare situatie een zieke auto achter de goal en... maar goed, het is 2-1 voor Zwaluwe, we gaan zo rusten als we straks in de rust, dan wil ik even uh, graag een, een gelegenheid gebruik maken om even iets om, over onze nieuwe trainer te vertellen, die we hebben, op, we hebben aangenomen, dat, we, dat kan ik nou ook even met jullie delen, maar ik zou voor het even in de rust doen, dus over een minuut of 10 we gaan, we gaan nu nog even spelen ik weet niet hoe lang nog, het doen 7-8 met de stand 1-2 voor Zwaluwe. Oké, okay, dankjewel Piet voor uh, dit moment. Uh, straks uh, komen we uiteraard weer uh, bij Piet terug. Inderdaad over de trainer uh, waar hij het een en ander over te vertellen heeft, uh, Benno. Ja. Ja, heb je de trein al gepakt? <laughs> uh, nou, ik zit, uh, Dat uh, laat ik dat maar eerlijk opbiechten. Ik zit relatief heel weinig in de trein. En dat spijt me, uh, want uh, ik ben een zogenaamde treinreiziger die het... Uh, uh, ja, ik zie de romantiek in van het, uh, van het uh, treinreizen. Uh, maar ja, het is nog wel eens druk in die trein en allerlei uh, typetjes en dat weerhoudt me er een beetje van. Ja, je ziet uh, op tv, hè, bij de RET, bij handhavers. Jo, ja, ja, ja. wat een werk. Ja. Ze hebben aan, uh, allemaal mensen die weer geen kaartje hebben of ja, uh, weet ik veel wat. Mm. Zelfs eentje die was uh, oordopjes uh, kwijtgeraakt, uh, Wim, uh, in, het, uh, in het spoor.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 Eh, onder andere in Zevenaar, waarbij dus een, een ICE onderweg van Amsterdam naar Duitsland eh, met snelheid eh, zijwaarts op een goederentrein is gebotst. Zo. Dus heeft eh, dat is heftig. En dat is in die zin goed afgelopen. Daar zijn geen eh, ernstige gewonden gevallen, maar wel was de trein totaal los. Zo. En dan praat je dus echt over een miljoenen schade. Ja, ja. Eh, en eh,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 He, als ze dus daar reden. En ze werden in feite ingehaald door zo'n stomme tram van de NZ. Die was een Wat? verhaal. Ja. Want, uh, uh, en, maar kunnen we daardoor ook uit concluderen. dat eigenlijk. Uh, dat, ja, het, het kon zo niet langer. Die, die treinen moesten voller. Dus die tram moest weg. Um, ja en nee. Kijk.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 Here's First Choice and Dr. Love. He's got the potion and the motion When I'm feeling low, when my love starts to flow He's got the power, yeah He's the reason why my face is all glow. Just one who lips is like taking vitamin C oh! Never thought that I'd survive from a broken heart. He took me in as a patient. You better believe he knew where to start. There's no need for me to eat an apple. Dat was de disco singer van First Choice en Dr. Love. We gaan weer naar Duifersveld, Sportpark Dijfterveld. Het einde van de eerste helft, hè, Piet? Ja, we gaan net gaan de, de kleedkamers in. En uh, ja, dat heeft natuurlijk allemaal uh, een kwartiertje langer geduurd door, door het toeschouw die niet die onwel werd. En uh, goed, de fico, staat er nog steeds en,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 dat een beetje onhandige actie van hemzelf, dan, dan ga je nog meer achteruit in je bezetting en je kwaliteit. Dus vandaar, ik moet eerlijk zeggen dat tegenpartijen falen, er is toch eentje met wat meer punten, die staat wat meer naar boven op de ranglijst en uh, ja, die voetballen niet slecht en die maken gewoon gebruik van, uh, van onze jeugdigheid en uh, ook onervarenheid, vooral als je zo in het eerste elftal wordt neergegooid. Ja, dus zijn elkaar echt sterker vandaag. Ja, ze zijn zeker. Ze zijn allemaal wat handige voetballers en wat zwaardere voetballers. En bij al die jonge jongens die we hebben, ondanks hun inzet, zijn ze toch allemaal wat licht en zo. En laten zich wat makkelijk een kantje opgooien. En ja, dat mis je net. Ja, het is toch een gelijk niveau. En dat is dan het verschil wat het maakt. Ze maken 3-1 en wij hebben ook wel kans op nog een goaltje gehad en zij ook zeker.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 de FC speelde ooit voor het Surinaams elftal, wat destijds in, bij de SLM-ramp in, in Sanderijen in Suriname in 1989 zat hij in dat vliegtuig en hij is eruit gekomen. Hij kan aardig voetballen, hij, is, uh, altijd, hij heeft altijd hoger voetbal. Hij heeft vertaald voetbal gespeeld bij Telstra en bij Eindhoven. Hij heeft bij hoop amateur gespeeld, RCA Lisse, Holland, ook HC. Bij de Konraduk HC tien een aantal jaren gevoetbald.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 He, en uh, dat verspreidt zich. Het enige waar die uh, naam nou nooit is ingeburgerd is in Amsterdam. Om de doodsimpele reden in Amsterdam waren alle trams blauw. Oh, ja, ja, dat is moeilijk. Hè? Ja, he, dus men sprak in Amsterdam over de Gooise Moordenaar. En oh. de Waterlandse tram. En oh. de Haarlemse tram of de Zandvoorter. Gooise Moordenaar. Dat, dat, is, nou, dat zal ook wel een verhaal achter zitten. Daar gaan, ja. gaan we het niet over hebben. We gaan even naar muziek. En dan komen we nou, natuurlijk terug over de nieuwe blauwe tram. Zeker mooi verhaal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 I'm Gewoon naar vandaag treinmuziek, wat je hoort. Want ook uh, deze nog ging over de, de trein en wel de laatste trein richting Londen. The Last Train to London, je de ILO hier bij Zandvoort op zaterdag.